Hoofdstuk 15. Wie heeft er ooit gehoord van een voelendoze? De burgemeester had zijn huishoudster opdracht gegeven om koffie te maken, en intussen zat hij voor zijn schrijftafel met een dik en oud boek voor zich. Brilstra en Hannes keken vol belangstelling naar de dikke rimpel tussen de ogen van de burgervader. Uh, — Ja, ja, hier, hier heb ik het geloof ik wel, zuchtte deze eindelijk. Ja, dit is het, een voelendozen, een voorwerp uit de middeleeuwen, bedoeld als fopdoos. Fopdoos? vroeg Hannes. Nooit van gehoord, zei Brilstra. Ik zal jullie voorlezen wat er over deze voelendoos in dit boek te lezen staat. Komen jullie eerst even hier en bekijk dan deze vrije afbeelding. Ja, dat is die, zei Brilstra meteen en hij lijkt er goed op, zei Hannes. Zeer interessant, zei de burgemeester. Dus even kijken, een zeer merkwaardig voorwerp, dat in de middeleeuwen vrij veelvuldig werd gebruikt, was de zogenaamde voelendozen. Iets wat wij zouden kunnen noemen een fopdoos. Men dient zich tot goed begrip te kunnen indenken in de zeden en gewoonten van deze oude tijden. Ook in onze dagen willen de mensen af en toe wel eens iets opbergen of wegsluiten dat alleen voor hen bestemd is. Ach, natuurlijk, zei Brilstra, de brandkast. Uh, juist, juist, Bril, de brandkast. Uh, waar was ik nu? Je moet me niet steeds in de rede vallen. Uh, ja... Dat alleen voor hen bestemd is, zei ik. Kasten had men in deze dagen wel, maar de meeste konden niet worden afgesloten. Een slot was namelijk zeer duur, en dat kon lang niet iedereen betalen. Men kende wel ijzeren geldkisten, maar deze waren bijzonder kostbaar. Waarschijnlijk is de voelendozen of fopdoos uit het oosten gekomen, wellicht uit China of misschien ook uit de Arabische wereld. In beide gebieden heeft men tenminste voederdozen gekend. Een voelendozen ziet er op het oog uit als een gewoon massief blok hout. Niets is echter minder waar. De voelendozen is hol van binnen en bestaat uit een onderzijde en een deksel. Knappe schijnwerkers hebben de voederdozen zo gemaakt dat men de rand waar het deksel sluit op de onderzijde nauwelijks of in het geheel niet kan zien... Uh, even, even verder, even bladeren, ja. In deze dozen nu stopten de mensen in de middeleeuwen hun geld en hun kostbaarheden. Natuurlijk zou een dief wel de gehele fopdoos kunnen stelen, echter dat gebeurde zelden. In de eerste plaats wisten slechts weinig mensen dat deze blokken hout hol waren en dat zij een kostbare inhoud konden hebben. Verts was het voor een vreemde haast niet mogelijk om de doos te openen, als men niet wist hoe dit moest gebeuren. Een voelendozen was dus een soort eenvoudige brandkast, een geldkist, maar dan een zonder slot en zonder zichtbare sluiting. Het openen kon vele uren duren, als men niet in de geheimen van de voelendozen was ingewijd. Och ja, zei Brilstra met een diepe zucht, dat ziet er dan weer heel mooi voor ons uit, hè? Zal ik maar eens beginnen om die sluiting te zoeken? vroeg Hannes. Uh, wacht even, uh, laat mij verder lezen wat dit oude boek over antieke voorwerpen ons nog meer te vertellen heeft. Uh, uh, uh, uh, ja, uh, waar was ik, waar was ik? Het openen kon vele uren duren, begon Brilstra. O, oh, uh, uh, juist, ja, juist, Bril. Uh, het openen kon vele uren duren, als men niet in de geheimen van de voelendozen was ingewijd. Helaas zijn er in ons land slechts weinig exemplaren van de voelendozen bewaard gebleven, en zelfs deze zijn vrij ernstig beschadigd, zodat men gemakkelijk kan zien hoe deze dozen geopend moeten worden. Vele musea zien rijkhalzend uit naar een mooi exemplaar van een voelendozen. Nou, dat weten we dan ook weer, zei Brilstra het ding dat wij in dit kistje hebben gevonden, dat is dus een voelendoos. Een voelendoos, verbeterde de burgemeester. Ja, zei Brilstra, ja. Ik vind best wel een grote teleurstelling, burgemeester. Ik bedoel, het is net als met Sinterklaas, hè? Je, je krijgt een pakje, je gaat uitpakken en in dat pakje zit weer een pakje... Weer uitpakken, weer een pakje, nog een keer uitpakken, nog een pakje, nog een pakje. Ja, ja, ja, en, en, en nog een pakje, zei de burgemeester haastig. Kijk, dit is gewoon een heel mooi ding, een ontzagwekkend, haatschoo! ik wil zeggen een geweldig kunstig, ik bedoel, ik vind dit zeer kunstig gemaakt. En jullie mogen mij Pietje noemen als jullie in dit blok houdt, dit zogenaamde blok houdt, ergens een naad kunnen ontdekken. Mag ik eens zien? vroeg Hannes. Maar natuurlijk, antwoordde de burgemeester. Maar voorzichtig, laat het voorwerp niet uit je handen vallen zoals dat kistje in de tuin van Meiling is terechtgekomen. Hè? Hannes bekeek de voelendozen van alle kanten, hij spande zijn ogen in tot het uiterste en toen nam Brilstra het voorwerp van hem over, maar al gauw schudde ook hij zijn hoofd en hij zei. Ach, onzin, er is helemaal geen naad, en dit ding, dat is helemaal geen voelendoos, het is gewoon een blok hout. De burgemeester zat weer in het boek te studeren, Wilstra bekeek de voelendozen nog eens van alle kanten, en Hannes keek om zich heen. Toen zag hij op de werktafel van de burgemeester een vergrootglas liggen. Niemand lette op hem. Hannes stond op, hij liep naar de werktafel, nam de loep in zijn hand... En daarmee gewapend begon die de voelendozen nogmaals te bestuderen. Plotseling ging er als het ware een schok door de jongeman heen, en plotseling riep die uit. Pietje! Uh, wat, wat zeg je, Hannes? vroeg de burgemeester verstrooid. Ik zeg Pietje, burgemeester, of uh, ik wil natuurlijk zeggen burgemeester Pietje. Ja, Hannes, wat is dit nu weer voor een onzin? vroeg de burgemeester verstrooid. In de eerste plaats mag je er wel even aan denken dat je tegen de burgemeester spreekt, en bovendien heet ik louis Eugène Alphonse Auguste. — Ja, maar ik zeg toch Pietje, lachte Hannes, en Brilstra lachte luid. <laughs> — Dag, burgemeester, u hebt toch net tegen Hannes gezegd dat hij u Pietje zou mogen noemen als hij een naad kon ontdekken? — Ja, zei Hannes, en ik heb een naad ontdekt, Pietje. Kijk, Pietje, hier zit een naad, kijk maar door het vergrootglas, Pietje. Vergrootglas? vroeg de burgemeester. Aha, uh, tsch, mijn vergrootglas, Hannes, dat is werkelijk een geniale gedachte. Ja, zei Brilstra. alleen de gedachte is niet helemaal nieuw, want Antonie van Leeuwenhoek, die is er zo'n driehonderd jaar geleden al opgekomen, en die heeft zijn vergrootglazen nog wel zelf gemaakt, nou, dat heeft Hannes nog nooit gedaan. Bril, zweeg! riep de burgemeester, val mij nu niet lastig met die leeuwenhoek. Dit is een groot ogenblik, een historisch moment. Geef mij deze loep, goede knaap. Uh, uh, dank je, laat eens even kijken. Nee, ik zie niets. Waar dan? Waar zie jij een naad? Hier, onder die nerf, antwoordde Hannes. Hier, burgemeester, kijk, daar, waar... Waar dat scheurtje zit, en dan heel iets naar links, kijk, daar, daar zie je een naad zitten, maar alleen door het vergrootglas is dat te zien. Kijk, daar zit beslist een naad. Nee, ik, ik kan dit niet zien. Hannesje wijst, en ik begrijp wat je bedoelt, ik zie ook dat scheurtje zitten, maar ik zie geen naad. Zeg wat nu, hoe krijgen we dit ding open? O, oh, dat is een kleine kunstburgemeester, zei Brilstraat. We leggen die doos gewoon op mijn werkbank, en dan neem ik een voorhamer, en dan geef ik er een beste klap op, daar kan zelfs een kokosnoot niet tegen. Voei toch, Brilstra, riep de burgemeester uit. Foei! voei, ben je nu helemaal mal geworden, Bril. Je bent een bruut, een fantaal, je bent een mongool, je doet bedenken aan Genghis Khan. Bril, het hoge woord moet eruit, je bent een os. Nou, burgemeester, antwoordde Brilstra onbewogen, want hij kende zijn burgemeester, al die rare woorden die ken ik allemaal niet, alleen het woord os, dat ken ik, en nou zit u wel te schelden, maar ik vind een os een heel braaf en heel nuttig dier, en ik trek me er gewoon niks van aan. En dan nog wel gewoon? Ja, heel gewoon. Stil nu maar, Bril, suste de burgemeester. Ik bedoel het ook niet zo kwaad, ik wil alleen maar zeggen, we kunnen deze kostbare voelendozen toch niet gaan vernielen met een ijzeren voorhamer. Man, bril, je doet me rillen, ik heb jullie daar juist nog wel zitten voorlezen dat de musea met verlangen zitten uit te kijken naar een fraai exemplaar van zo'n doos. Nu hebben we er een en die zouden we stuk slaan met een voorhamer. Nee, nee, nee, ten laatste male, nee. ''Komt niets van in, gaat niet door.'' Burgemeester dronk aan. ''Nou moet u toch ook even goed luisteren. U laat me een kist openmaken. Oké, okay, dat is een heleboel werk geweest. In die kist zat een tweede kist. Goed, best, fijn. U laat me die tweede kist openbreken. Dat is een heel werk geweest. We vinden een klein kistje. U laat me dat kleine kistje openbreken. Dat is... Ja, ja, ja, dat is een heel werk geweest.'' — Inderdaad, nou, nou is dat gebeurd, en nou zitten we hier met een fopdoos, burgemeester, dat hele gedoe, dat begint me de keel uit te hangen, het verveelt me. — Je zult ook niet de enige zijn, zei de burgemeester, mij verveelt het ook, maar... — Stil eens, riep Hannes, dat ding rammelt. Heftig schudde de jonge man de voelendozen op en neer, en inderdaad hoorden de burgemeester en Brilstra een zwak geluid. Er zit iets in, riep de burgemeester. Nou wil ik ook weten wat erin zit, hè, riep Brilstra. Openmaken, riep Hannes. Waar is de voorhamer, riep Brilstra. Nooit, nooit of te nimmer, brulde de burgemeester. En toen kwam de huishoudster binnen met de koffie, en ze moesten allemaal zwijgen tot ze weer verdwenen was. Stil is, fluisterde Hannes met een heese stem. Kijk, ik geloof dat ik het zie. Ik geloof dat ik weet hoe het gaat. Kijk maar hier, je moet op deze hoek duwen, want dan schuift deze bovenkant heel iets naar links. Zie je wel, kijk zo. En nou kan, ja, nou begint de tekstel te schuiven. Hij gaat eraf. Ja, hij gaat. Ademloos keken de burgemeester en Brilstraat toe.